In de slotverklaring op de G20-top in Mexico staat dat de wereldleiders eensgezind alle nodige stappen zullen nemen om de eurozone te beschermen. De grote opkomende economieën, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika zullen meer geld storten in het crisisfonds van het Internationaal Monetair Fonds. De PvdA zet Tweede Kamerlid Jetta Kleinsma op plek 2 van de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in september. Financieel woordvoerder Ronald Plaster komt op de derde plek. Historicus Maarten van Rossum wordt lijstduur. Dat melden bronnen aan de NOS. Diederik Samsom staat als lijsttrekker op nummer 1. Hij kreeg dit voorjaar de meeste stemmen van de leden in de interne verkiezing om het lijsttrekkerschap. Donderdag wordt de conceptkandidatenlijst bekendgemaakt. Een tweedaagse top over het nucleaire programma van Iran heeft niets opgeleverd. In Moskou spraken vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap... met onderhandelaars uit Iran. EU-buitenlandcoördinator Ashton leidde de gesprekken... en zei na afloop dat er nog altijd grote verschillen zijn. Begin juli wordt verder gesproken... De Franse minister van Buitenlandse Zaken wil dat de sancties tegen Iran worden aangescherpt als het land blijft weigeren zich te houden aan internationale afspraken. Volgens Iran is het nucleaire programma alleen bedoeld voor vreedzame doelen, maar de internationale gemeenschap gelooft dat niet. Het weer wisselend bewolkt en droog, 11 graden. Overdag zonnig, later kans op bewolking en een bui. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1. Nog steeds wakker. Muzieknacht. Met Teun Verstegen en Anne de Jong. Het vroege begin van woensdag 20 juni. Goedemorgen. Tot zes uur blikken wij van nog steeds wakker terug op een seizoen vol artiesten en bands in onze studio. En dit uur hebben we de oude stagebegeleider van onze teun. Een oud proefvoetballer hebben we ook nog. Maar we beginnen met de laatste muzikale gast van het afgelopen jaar. Dit is Sirik Valentin. Jungle, get another real you. Coming to the jungle, in the jungle, too. It's hotter in the jungle, started up with you. Valentijn. En eigenlijk wisten we op voorhand niet helemaal wat we naar de studio zouden halen. Als u kijkt op de website van Cirque Valentin, dan staan daar ja, hele uitbundige uh, live foto's, uh, uh, filmpjes. Uh, de, de nummers die ze op hun site hebben staan om te beluisteren... dat is ook behoorlijk knallend. En toch hadden we iets van, nou, we moeten dat in de studio hebben. Ja. Ook omdat we van verschillende mensen hadden gehoord dat ze, dat ze live heel tof zijn... Dan, dan moet je zoiets maar proberen, denken we dan bij een nog steeds wakker op onze redactie. En het is... Ontzettend goed uitgepakt volgens je mij. Je zegt nu wel op onze redactie, maar dat ben jij gewoon teun. Nou ja, goed. Ik uh, regel meestal de ja. bands, dat zal ik dan. Nee, zijn we allemaal heel, uh, heel dankbaar uh, voor? Dan mag je best zelf zeggen. Nou. Dat jij bijvoorbeeld dit fantastisch, want het was echt gaaf. Ze waren hier met zevenen volgens mij, ja. nog nooit eerder meegemaakt. Nee, het was en, de grootste band die we ooit ja, in de studio hoort hadden We Hoorde een soundcheck dat al knalde en dit zeg Valentin, die Valentijn, de, de die dit zeg maar de, de, de, de bandleider, ja. die was ook echt als een soort dirigeer de hele tijd en telkens dingetjes veranderen. Kunnen het, we dit even oefenen voor de dat mensen doen. die Kyteman ooit uh, live hebben gezien. of Kyteman dus Light. Kijtman, ja Light in ieder geval. Ook de man die opstaat en begint te zwaaien. Met zijn ja. armen. En, en, en nou ja, af en toe ook gitaar speelt. En uh, zeker zingt. Ja. Um, de, de, dat Zo'n sfeer had het wel. En dat ademde het hier in de studio ook. Ja. We stonden allemaal uh, met uh, onze open mond te kijken wat ze hier aan het doen waren. Ja. Dat is erg goed, Cirque Valentijn. En uh, natuurlijk ook hartstikke leuk om te horen. Ga dat ook niet echt een keer zien, zoek het ja. op. Uh, ze gaan uh, waarschijnlijk toeren. En uh, nou ja, als het zo doorgaat voorspel ik hun een grote carrière met heel veel lowlands. Want daar zouden ze heel goed passen. Maar de muziek op de radio, al is het akoestisch, klinkt ook nog altijd goed. En daarom twee nummers. Zometeen Candy, maar nu eerst All the Boys van Cirque Valentijn. Ja. Because it's Nog steeds wakker muzieknacht Ja hey. De Cirque Valentin met uh, Candy. en Dat speelden ze hier live in de studio van nog steeds wakker. Uh, nou, twee weken geleden waren zij de ja. allerlaatste banten uh, van het seizoen. En zometeen gaan we bellen met de band die zich heeft vernoemd naar geëxpandeerd polysyreen. Heb je enig idee wat dat is, Anne? Ja. Ja? Oké. Okay. Piep, piepschuim. Heel goed. Maar laten we eerst gaan luisteren naar Piepschuim en Dikke Mensen. E Wou er niet over beginnen, alle goede raten spijt. Maar nu we zo onder elkaar zijn, wil ik toch iets aan u kwijt. Er is een groep in deze maatschappij die onze cultuur vervoeit. Laat aan ingetogen matigheid en deze groep die groeit. Heerst waren ze met weinig, maar al snel waren er meer... En ze hebben steeds meer voedsel nodig, en dat houdt op een keer meneer. En ze lijken soms gezellig, en zelfs vriendelijk misschien. Maar ze zijn gevaarlijk voor de jeugd, en de gezondheid bovendien. Dikke mensen in de zon, dikke mensen in. in de rij bij de McDonald's. Dikke mensen, oh zo fijn. Dikke mensen met een legging, dikke mensen met een hoed. Dikke mensen hebben smaak en ze koken vaak heel goed. Mensen hebben humor en ze zijn heel vaak beleefd. Ze weten precies hoeveel calorieën een chocoladereepje heeft. Dikke mensen zijn bourgondisch, dikke mensen hebben lol. Met dikke mensen kun je lachen, maar ze proppen zich zo vol. Dikke mensen in de file, dikke mensen in de trein. In de rij bij de McDonald's, dikke mensen zo oh, zo fijn. Dikke mensen, hebben, dikke mensen met een hoed. Dikke mensen hebben smaak en ze koken vaak heel goed. Ze trekken onze steun en ze vormen een gevaar voor de economie en het milieu. En ze trouwen met elkaar de tsunami van dit volk. En ik noem maar paard en man, moet gestopt en wel vandaag. Zolang dat dus nog kan, dikke mensen in de zon. Dikke mensen in het water, dikke, dikke mensen in de biep, dikke, dikke mensen in theater en dikke voelt u zich beledigd, Dik dan mensen. wil ik dat u weet, voelt Dik u Dik zich nu aangesproken, nou ga dan maar op dieet. En het zou zo leuk zijn, dames en heren, als jullie gewoon meegaan zingen hier in de studio. We hebben een partij voor jullie bedacht. Jullie willen toch zingen, hoor ik. De dunne mensen, dames en heren, in deze studio en ook de mensen thuis uit de radio, lekker harder, het mag. Komt-ie. De dunne mensen doen het volgende.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 Multifly, multifly, frikandellen, frikandellen, appelpunt, appelpunt, frikandellen, frikandellen, bosse bol, bosse Ze waren in de afgelopen twee seizoenen van Nog Steeds Wakker twee keer bij ons in de studio. Uh, ze speelden op een, in een typie op een festival De Beschaving, spelen uh, in een SRV-wagen op festival Mundial. Kortom, het is uh, piepschuim uit uh, Nijmegen. Zanger Corburger, goeienacht. Goeienacht. Die SRV-wagen, die moest volgens mij afgelopen weekend, stond hij in Tilburg, maar die moest ook nog terug. Ja, die moet ja, ook nog terug. Dat is, dat is over het algemeen nog wel een klus, want dat ding rijdt, of mag officieel maar 25, want het is een landbouwvoertuig officieel. Maar het is gewoon eigenlijk een 11 meter lang, heel traag bewegend uh, mini-theater. Ja, en, en hoe hebben jullie hem weer teruggekregen? Nou ja, over, over binnenwegen via uh, vanaf Tilburg terug naar Nijmegen, want dat staat nu in de Stalling in Nijmegen. <laughs> dus daar uh, dat hebben we, ja, dat duurde hele nacht eigenlijk. Ja, ben je daar echt van 12 tot 7, s ochtends uh, zo'n beetje mee bezig. Nee, we waren volgens mij rond tussen vier en half vijf thuis. En we, we konden redelijk vroeg bij mondiaal weg. Dus we waren om half twaalf of dus zo van de trein af. Als een van de eerste. En, ehm. Um uh, ja, tot half vijf doorgereden. Maar uh, uh, waarom niet gewoon lekker een tent bij mondiaal neergezet? Waarom een SRV-wagen om in op te treden? Het is veel te klein, lijkt me ook zo. En, uh, nou ja, er gaat 50 man in. So, um, dat vind ik en... veel hoor, vind ik. Ja. Ik bedoel, als ik vroeger in een SRV-wagen kwam, dan, dan stonden er een paar pakken melk en uh, veel te duur brood. Maar ja, hoe hoe en, krijg je daar 50 en, mensen is, in? Nou ja, wat we hebben gedaan, we hebben een ding gekocht. We wilden eigenlijk iets mafs hebben voor de festivals. Een, een gekke locatie, nog gekker dan die tipi. Waarbij je, waarbij je ook een, een blikvanger bent. Om een, je wil je naar binnen. Dat ding is helemaal geblendeerd. Uh, en toen hebben we gekeken wat er, of het mogelijk was. En we hebben eigenlijk daar gewoon gekeken: wat, hoeveel oppervlakte hebben we in de tipi? Um, wat zou er gebeuren als we alles eruit slopen, inclusief de koelkast? Hoeveel oppervlakte hebben we dan? Nou, dat hadden we uitgelegd. Er past ongeveer 40 man in. Nou ja, uh, met nog een beetje inschikken en nog wat. Uh, nog wat krapper zelf staan. Het is een Pasen heel romantisch theater dan, denk ik. Ja. We zitten allemaal ja, dichter op elkaar. je zit in elkaar. Je wordt echt erin gestout. <laughs> uh, mensen die staan ook aan de buitenkant te kijken... die denken dat er een extra deur zit waar mensen gewoon doorheen lopen. Dat er dus aan de andere kant een hele groep staat... die, die er gewoon alleen maar doorheen loopt. Maar dat past echt 50 man in. Het hangt wel een, een, een enorme airconditioner in... om het een beetje... Uh, draaglijk te maken. Want het ding is natuurlijk, ja het is 2 meter 10 hoog dus als je staat, ja je, je zit bijna met je hoofd tegen het plafond, dus als daar 50 man in zit wordt het daar goed warm. Maar hoe is het voor jullie, als jullie voor, ja, ja laten we het gewoon de zaal noemen, uh, staan, hoe is het voor jullie om in die SRW wagen te spelen? Voor ons is het het allerheetst. want wij staan op het heetste puntje van de, wij staan zeg maar, we, we hebben de stoel eruit gehaald, want dat was dus nog de extra winst die we maakten, gewoon de bestuurdersstoel eruit. Um, het hele dashboard is eigenlijk een drumstel geworden, dus uh, de, de percussionist, saxofonist, percussionist, die heeft een, een tambourijn aan het stuur. Uh, de kickbass uh, uh, zit tegen de zijwand en dat werkt als een speer, um, uh, en ja, je, het, is daar, het is daar het warmst, want de airco hangt helemaal achterin, daar wordt het, nou ja, 19 graden en hoe verder je naar voren komt, hoe warmer het wordt. En zien we jullie daar de hele zomer uh, mee op de festivals? Ja, wij staan, wij staan uh, volgens mij op vier, vier festivals met de, met de S.V. wagen al was er één, Reuring in Purmerend. Fantastisch festival. We staan met de S.V. wagen En Sonsbeek uh, in Arnhem. In het grote Sonsbeek festival mm -hmm. staan we uh, vier dagen met dat ding. En in Reuring staan we vijf dagen volgens mij met die S.V. wagen uh, festivals staan we drie dagen. Is de tipi dan in de fik gestoken? Want ik heb jullie voor nee, het nee. eerst gezien in een tipi. En dat vond, had ook wel iets, want dan zaten we op uh, plastic emmers. Ja. Uh, en, en ja, jullie speelden in die tipi, nou geweldig, maar die leeft ook nog dus. Die, die doen we nog wel, alleen het punt is dat um, al die festivals die willen allemaal heel heel um, hip en uniek zijn. Ik zeg het wat oneerbiedig, maar zo simpel ligt het. Je, je kan niet met een act aankomen die je, waarvan je denkt hé, die zag ik twee jaar geleden op de beschaving. Mm, nee. um, dus je moet met iets, ook al is het programma nieuw, als je met een eigen locatie komt, of met een eigen omgeving komt, dan moet, je, dan moet je wel elk jaar, of om een paar jaar, moet je iets nieuws hebben. Maar wat, wat... Dus we zijn nu twee jaar met die sv wagen onderweg en uh, ja, volgend jaar gaan we het nog één keer denk ik doen. En dan gaat die de verkoop in. Ja, en dan een, een, een aangespoelde potvis uithollen? Dat een, ja, nou ja, we zijn al uiteraard druk bezig met wat we volgend jaar uh, gaan verzinnen. Staat deze um, nu op het lijstje? Nee, nee, we, oh, hebben, we hebben wel, we hebben hebben een, een die, die gaat het ook niet worden hoor. We hebben wel een veewagen, dus zeg maar zo n, zo n, waar, waar varkens in vervoerd worden bekeken. Maar dat was, dat was niet echt een optie. Ja, maar, ja. Een, een caravan of zoiets dergelijks is ja, dat dan te weer klein, te makkelijk, veel te klein. Ja, dat is echt te klein, hè? Want er passen ja, nu vijftig ja. man in. Voor um, een aantal van die festivals worden we gewoon uitgekocht we hebben. dat dingen van de zwarte cross gestaan. Was, in eerste instantie was dat het uitgangspunt. We willen we willen naar de zwarte cross toe. Um, wat moeten we dan doen? We moeten een gemotoriseerd theater hebben, anders willen ze ons niet. En toen dachten wij, hoe kunnen we dat regelen? Nou, toen hebben we hebben een sv wagen gekocht en het enige gemotoriseerde theater in Nederland. Dat ook nog 25 kilometer brug kan rijden um, naar de Zwarte Krospacht. En um, ja, we zitten dus nu gewoon na te denken, er moet wel volk in zitten. Want op het moment dat je niet uitgekocht wordt, dan moet er gewoon volk tegen betaling er binnen. Drie man binnenkrijgt. Ja, ik per voorstelling 15 euro binnen. Ja. Um, maar dan ben je er weer klaar mee. Dat, daar kunnen wij de zomer niet mee doorkomen. Dus we moeten wel iets verzinnen waar ja, tussen de 50 en de 100 man binnen kunnen. Nou, ik, ik kan zo snel echt niks verzinnen. Een vliegtuig. Maar ja, dat, dat is zo raar mee. Ja. Uh, Zo'n Chinook-helikopter. -helik nee, ja, we, we ik, die op heel veel festivals. Uh, heel veel van die dingen die zijn ook gewoon. Een vliegtuig is echt al gedaan. Oh, <laughs> dat is heel dom. Dat is dus al bestonden op de boulevard afgelopen jaar de parade in een bosstad. Um, stonden we naast een, vlie een vliegtuig. Het was een helft van de vliegtuig. <laughs> nou, dat kan je niet dus vergeten. Je... Oh. Ja. Nou, dus, dan wordt het nog lastig. Het is nog wel lastig om in echt iets origineels aan te komen. Nou. Zodra we iets hebben, dan uh, zullen we het aan jullie doorgeven. Het is in ieder geval wel uh, goed om te horen dat jullie heel erg druk bezig zijn. En uh, goed op zoek naar de SRV-wagen, want dan komt Piepschuim. Staat er ja, en uh, goede tips mogen naar piepschuim.com gestuurd worden. Kijk, dat is nog een hele goede. goede. We zetten alle ja. luisteraars in piepschuim.com en verzinnen uh, ja, het nieuwe theater van, uh, van Piepschuim. Theater. Ja, nou, hoe zien goed. we vol Piepschuim volgend jaar op het theater? Cor, uh, Burger, dankjewel. Graag gedaan. Ja, we hebben het heel lang gehad over waar ze nou eigenlijk precies uh, in moeten spelen. Maar laten we ook vooral even luisteren naar wat ze dan spelen in de SRV-wagen, potvis of vliegtuigen. Wat het ook gaat worden voor volgend seizoen. Dit is Piepschuim met een fabel. Dat heet Vos. Nog niet zo lang geleden liep een hele oude vos Door een kalen leeg verlaten en een regenachtig bos Geen konijntje in de buurt, hij leek alleen wel in het woud. Geen zin meer om te rennen voor een stuk konijnenbout Een oude makker vroeg hem toen, wat is er mis met je verstand Je jaagt niet meer, je eet niet meer, wat is er aan de hand Met die patreunis in de ogen Keek de vos een vriendje aan, weet je het dan niet? Een horde wolven komt eraan. En die wolven zijn met velen en ze komen allemaal. Ze zullen onze holen stelen en ze vreten alles kaal. Zijn schaamteloze jagers, ik heb het zelf gezien. Daar waar wij één konijntje eten, daar eten zij er tien. Zou de konijntjes willen helpen naar een veiligere plek. Ik zet ze over de rivier, desnoods persoonlijk op mijn nek. Met gevaar voor eigen leven, maar met vereende moed. Maar je kent mijn beste vriend, dat wat gebeuren moet dat moet. En het gerucht verspreidde zich toen snel door het gehele bos. En al snel stonden de rijen konijnen bij de vos. En dagelijks bracht hij ze naar het beloofde land En hij zette ze dan veilig aan de overkant En daar vrat hij ze tevreden in zijn eentje op En de volgende dag haalde hij er weer een nieuw konijntje op En al snel was het konijnenvolk geheel gedecimeerd Geen wolf was er te zien en geen konijn gealarmeerd Zonne angst en een behoorlijk sterk verhaal en de vos die vrat er goed van en verslond slons allemaal. Maar als je bang bent voor de duivel, het water, de Koran, blijken je vijand en je vriend vaak niet te bestaan. Van deze fabel is niet wat je had verwacht. De afloop was veel mooier als een konijn had nagedacht. Toen ook het laatste konijntje opgepeuzeld was, lag de vos nog wat te slapen in het halfhoge gras. Toen op een ijzeren ogen zag een grote wolvenkop, en bij gebrek in een konijntje. Vrat de wolf, de vos toen op. Een beetje achterdocht, dat is voor vossen niet verkeerd. We zullen allemaal in sterven, maar de domste gaan er eerst. Hun zelfverzonnen angst en een behoorlijk sterk verhaal. En de vos die er goed van het, verslond ze allemaal.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 you quit but you're still small you don't seem old but now you're old you've got wisdom in your soul and the way you say hello just remind me of home and the way you're standing there hide your money hide your fear the victorians are here I'm not blowing you off your feet. Said they feel those hands with me. Said that we were truly free in the shadows of our trees. steeds wakker muzieknacht. Het is afgelopen seizoen weinig voorgekomen dat we twee vrouwen in de studio hadden. Een man met een vrouwenname hadden we altijd, maar puur twee vrouwen? Nee, die waren er weinig, behalve uh, de Secret Love Parade. En iemand die daar zich nog heel veel van kan herinneren is onze collega en uh, nieuwsredacteur uh, voornamelijk Martijn Middel. nacht. Goedenacht. Wat kan jij je nog uh, herinneren van de, de twee dames van de Secret Love Parade? Nou, het was een van die uh, uitzendingen die... Ik mocht presenteren bij afwezigheid van, van Bastiaan, Bastiaan Nachtegaal... ...samen met, met Anne. Goedenacht Anne. Hallo. Ik luister Hallo. ademloos. Ja, nee, maar, en, en, en, ik denk een maand of drie geleden waren twee meisjes inderdaad in de studio. Dat heb je sowieso niet zo heel ja. vaak. En meestal als er twee mensen komen, dan zit er vaak nog een band achter. Dan hoor je van, oké, okay, we zijn nu met z'n tweeën... ...maar als we, als, we, hè, als we live spelen, dan staat er een hele band achter... Ja, deze meisjes niet. En uh, um, dat is wel een leuk verhaal. Ze spelen met een drumcomputer. Ze hebben het wel geprobeerd met een drummer, maar er paste niemand meer bij in de auto. En daarom spelen ze nu met een drumcomputer. <lacht> het was inderdaad een van de eerste keren dat jij presenteerde en toen nog samen. Nee, inderdaad. Dat was met de Secret Love Parade. Klopt. Met, want Ik wist dat we hierover gingen bellen. En ik dacht die Martijn Middel die heeft alleen: denkt, het waren twee mooie vrouwen. Laat ik daar eens over vertellen. Maar het was je een van je eerste. Uh, ja, de, uh, dat was mijn eerste op, uh, op, op, op Radio 1. Ja. Kijk. Ja, was, dat, uh, uh, was je blij dat de Secret Love Parade jou begeleidde dan op die, op die eerste keer? Het was, het was in ieder geval wel heel gezellig. En na de uh, uitzending heb ik ze ook nog even meegeholpen... hun spullen terug te sjouwen naar de auto. En, uh, en paste uh, er nog een verhaal... drummer bij? Nee, dat verhaal dat ze vertelde, dat er geen drummer bij paste, dat klopt ook. Dat was een heel klein autootje. Vraag me niet meer welk merk, maar dat was een heel klein autootje. Ze hadden een keyboard, of een synthesizer geloof ik, in die, uh, die kon dan op de achterbank. Ja, ze hadden heel veel voor, voor eigenlijk maar met z'n tweeën. Ja, voor twee meisjes, ze hadden, ze hadden heel veel bij zich maar aan de andere kant was het autootje ook wel echt heel erg klein, dus daar hebben ze geen, geen woord aan gelogen. Het was, het was muzikaal ook wel interessant hoor, want we zitten nu heel erg over dat autootje het in de studio. Maar, nee, we hebben vannacht alleen met... maar goede muziek. Mm -hmm. Ja, daarom. En, en daarom koos ik ook, uh, jullie vroegen me, God, wat, wat vond jij nou leuk en uh, wat, wat wil jij eigenlijk nog een keer terug horen? En toen koos ik ook voor de Secret Love Parade, omdat het muzikaal me ook wel aanspreekt. Het, uh, toen ik hoorde de Secret Love Parade, toen dacht ik, oh ja, dat is een beetje zo'n meisjesfolk beentje. Alleen op dat moment waren ze net bezig met een, een nieuwe plaat. Ik weet niet of die al oud was of niet. Uh, uh, misschien kunnen jullie dat opzoeken, maar in ieder geval... Uh, uh, daar waren ze toch wat elektronischer gegaan. He. Die drumcomputer had erin meegeholpen. Uh, synthesizers, het werd een beetje een soort van waveachtige folkmuziek. En, en ook heel erg geschikt voor de kleine uurtjes. Het zette een bijzondere sfeer neer in die nacht. Met uh, Martijn Middel uh, met Anne de Jong achter de presentatie microfoon en de Secret Love Parade in de studio. Martijn, dankjewel zometeen hier op Radio 1. Björn van der Doelen. Hij was vroeger profvoetballer bij FC Twente en NEC en PSV. In België heeft hij ook nog gevoetbald. In België, ja. Maar hij maakt nu godsgruwelijk mooie liedjes. Oh, wat hebben we er toen van genoten. Maar goed, we hadden het net over de Secret Love Parade. En dus moeten we nog even een plaatje draaien. Niet omdat het ons tegenstaat, ook omdat het gewoon hele, hele goede muziek is. Dit is Sugar Party op Radio 1. Mijn oude heer, die het zijn deel verdriet gehad, zijn eigen portie zeer. Want hij was nog geen tiener, of zijn oudste brugging heen. En nog voor zijn jongste zuster twintig waren, nam onze lieve heer aan mee. Wat een ander ook mag zeggen. Nee, die hebben geen idee. Al 65, maar nog vol met vuur. Begin niet over politiek, voetbal of cultuur. Want dan win je never. Vader had altijd gelijk. En je moet vooral niet overdreven links gaan lopen doen, want dat vindt hij politiek correct. Gezei. Zo, een ander ook mag zeggen: Jans vader had gelijk. En ik heb nou zelf ook een zoon. Vraag mijn eigen nou wel af. Als hij straks zauber is. Of hij om me lacht. Om de grappen die ons vader maakte, Als ik zo grijnig was. En of hij ook niet luistert als ik zeg. Ga naar de kapper met haar haar. Als dus een ander ook mag zeggen. Ja, we lijken op elkaar. Zeg, vader, luister eens. Kom eens vaker langs. Ik weet dat je druk hebt... We hebben nou de kans zoals laatst in een bos, En ja, daar waren jij ook bij, en dat was een kei gezellig man. Twee bier voor jou en één voor mij. En wat een ander ook mag zeggen. Ik hoop dat ik net zo'n vader word als gij. Björn van der Doelen. Met zijn, of onder zijn alter ego... Allee, soldaat, speelde hij eh, vader. De -voetbal profvoetballer was bij ons in de studio... En het kwam binnen. ja, het, het, het, Björn van der Doelen het was een hele vrolijke jongen. En heel leuk met hem praten. ging hij muziek maken. En ja, ik weet niet. Ik ben zelden ontroerd geweest in deze studio. Ja, er komt maar er straks deze... nog eentje. Oeh, ja, dit was het ja. nummer vader dat hij geschreven had. En dan moet natuurlijk ook nog een andere bij voor. Zijn moeder. Dat is de plaat die we zo meteen draaien. Maar ja, het was zo raar. Want hij was echt heel vrolijk en hij vertelde over alles leuk mee. En het is ja. echt een hele optimistische jongen. En de, en, de, en de muziek die hij maakt, is heel ingetogen. Ja, en ik vind het echt ontzettend mooi. Ja, hij, hij deed het heel goed. Hij had nog een, een, een, een vriend meegenomen, zei hij vooraf. Ja. En dat was, uh, bleek toen hij hier in de studio stond. Jeroen Kant. En uh, tussen uh, vijf en zes gaan we daar meer van, ja. uh, van horen dat Want die, die vriend wat bleek een artiest die een paar weken daarvoor al bij ons in de studio ja. had gezeten. En die minstens net zoveel indruk had gemaakt. Goed, eerst nog muziek van uh, Björn van der Doelen. Het kwam de vorige keer binnen en uh, nu denk ik ook wel weer. We hadden net vader en dus is dit Björn van der Doelen met moeder. Heer moeder, je ge bent geen twintig meer, zag hoe latst op een foto, en dat deed toch wel wat zeer. Je wordt steeds kleiner, je waart al niet zo groot. Ik kan niet anders zeggen, Heer moeder, je wordt oud. Met, ons vader, met de bus naar ons toe. Je kwam zelf op het idee. En dat deed me ergens goed. Want je trekt de gerp uit. En het maakt niet uit waarheen. Je doelen zat te stellen. Ja, daar houdt to op de been. Ik vind het knap. Maar waar voor een gemak? Kijk hoe nou een dag te lef gehad en geleefd nog iedere dag? Is het niet knap, ondanks alle ongemak, dat gij durft te leven? Heer, moeder, sta me bij. En ook geen twintig meer. Ik heb mijn neus te vaak gestoten aan de vrienden van wel leer. En op mijn ziel daar zit wel heel. Maar het gebeurt nog dikwijls zat. dat iemand me laat zakken. En dan heb ik het gehad. Ik vind het knap. Maar waar voor een gemak? Ik ga je nou een dag te lef. Gaan. En je nog iedere dag. Is het niet knap om eens alle ongemak dat jij durft te leven? hier moeder, sta maar bij. En als ik me weer laat kisten, dan denk ik aan jou. Komt er een dag, dat ik zal zijn als gij. En het leven, zie je als een vriend. Heer moeder, sta me bij. Moeder, sta me bij. Moeder, sta me bij. Moeder, sta me bij. Moeder, sta me bij. Moeder, sta maar bij. Moeder, sta maar bij. Moeder, sta me bij. Moeder, sta me bij. Moeder, sta me bij. De nog steeds wakker muzieknacht. Zwaar mijn glas op stad hij heeft veel gezien, veel meegemaakt. Als dat, dat mooi geleefde ding te praten kon. Dan vertelde hij over deze kroeg, de verhalen, de ruzies en al het gezoeg van de liefde. Die uiteindelijk alles overwonnen. Maar hij zwijgt als een man. Zoals alleen een man zwijgen kan. In dit tafelblad zijn als de rimpels in mijn gelaten zijn de sporen van rook en van bier. De muziek staat zacht, de kachel brandt, vervlogen tijden aan de wand. Ach man, ik ben zo Gerry hier en ik zwijg als een man, zoals alleen een man zwijgen kan. Ik zag het wel, ge bent ze stil en ge zegt niet veel. Weet al mijn lief, ligt niet aan jou. Maar een man is soms zijn woorden kwijt: de belofte, de schuld en de spijt. Als ik toch praat, zou, Maar ik zwijg als een man, zoals alleen een man. Zwijgen kan. In het Brabant hoorde u Björn van der Doelen onder zijn alter ego. Allee, soldaat en zwijgen zoals alleen een man zwijgen kan. We eindigen dit uur met twee nummers van een andere band die bij ons speelde. De Jacobites. Zometeen Take Me. Eerst Peter Gabriel. De uit Nijmegen afkomstige Jacobites speelde ergens in september, oktober al bij ons in de studio. De datum is me even helemaal ontgaan wat het precies was. Lang, maar lang, ja, geleden. Lang, lang geleden speelden zij bij ons in de studio en we hadden als laatste Take Me van de Jack-O-Bites. En daarmee komen we aan het eind van het derde uur van onze muzieknacht. Dat blijft er nog één uur over. Met daarin Mooi Wark, de slechtste rapper van de straat en het allerbeste van het afgelopen jaar. Dat na het nieuws van de NOS met René van Brakel.